Freddy van met het NOS-journaal. Venezuela kiest vandaag een nieuw parlement. Het parlement dat er nu zit is het laatste bolwerk van de oppositie. President Maduro hoopt dat na deze verkiezingen naar huis te sturen. De verkiezingen zijn omstreden. De leider van de oppositie, Guaido, wordt door meer dan 50 landen erkend... als de enige legitieme president van Venezuela, ook door Nederland. Guaido en de grote oppositiepartijen doen ook niet mee met de verkiezingen... en bestempelen die als frauduleus. Zo heeft de nummer 2 van het Maduro-regime op een campagnebijeenkomst gedreigd... dat mensen die niet gaan stemmen geen voedselpakket meer zullen krijgen. 13.000 mensen moesten vandaag in Duitsland, in Frankfurt... enkele uren hun huis uit. Ze wonen in een straal van 700 meter om de plek... waar donderdag bij werkzaamheden een bom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden... Het was een explosief van 500 kilo en het werd vandaag onschadelijk gemaakt. Dat was in het stadsdeel Gallus, daar is ook het Centraal Station van Frankfurt. Het treinverkeer raakte dus ook verstoord. Experts hadden verwacht dat ze wel zes uur nodig zouden hebben om de bom te ontmantelen, maar uiteindelijk was de explosieve opruimingsdienst in anderhalf uur klaar. In Utrecht hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de verbreding van de A27 bij Ameles Weert. Het bos daar dreigt door de weg te moeten verdwijnen. Daar waren toespraken en optredens. En vrijdagavond is de oudste Nederlandse veteraan van de Tweede Wereldoorlog, Paul Moerman, overleden. Hij was de dag ervoor 104 geworden. Moerman vocht onder meer in de slag om Ippenburg in 1940. En het weer tot slot vanuit het oosten toenemende bewolking. Vannacht dan op steeds meer plaatsen regen. In Zuid-Limburg valt mogelijk wat natte sneeuw. En het zou ook kunnen dat die even blijft liggen. Het wordt rond de 2 graden. Morgen regen en veel wind en 4 tot 6 graden. En morgenavond is het dan weer droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB viel in Noord-Holland op de A7 van Zaanstad naar Horen. Tussen Zaandijk en Purmeren-Zuidstad drie kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is een minuutje of tien. Er is daar iemand onwel geworden. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. ZFM in de avond.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 Nog een keer scheldend bovenaan de trap gestaan en geschreeuwd, floppy was van mij. Nog heel lang voor het raam gestaan, maar het hokje stond er maar verlaten bij. Het was tweede kerstdag 1961, moeder weet dat nog zo goed.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 It's got me high. Say,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 A 60 inches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 putting music in Onder de kerstboom dichter. Drive and home for Christmas. En zet hem op VFM. Nu allemaal fijne dagen en een vooruitgang.